Eerder die dag waren al twee mannen van 18 en 19 aangehouden. De drie zouden drie weken geleden benzine hebben gegoten over de ingang van het appartementencomplex waar burgemeester Kroon woont. Daarna werd de ingang in brand gestoken. De flat heeft flinke schade opgelopen. De burgemeester wat vaker doelwit van acties van jongeren. Die zijn boos over het nieuwe, strenge beleid tegen hangjongeren in Urk.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 Een van de mooiste platen van Michael Jackson, je de Human Nature. Dat zal aan het begin van uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag, uiteraard. Z-FM voor Zandvoort en de regio. En in dit uh, derde en laatste uur hebben we nog heel veel uh, items voor je, waaronder het tennis. We gaan nog even naar het strand en we gaan nog veel meer doen. Ja, en natuurlijk kwart vijf uh, het gedicht van de week. 27 jaar getrouwd heet hij. Het is prachtig.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 maar situazioni, situaties, momenti momenten van die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 And some of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 www.meteopagina.nl En volgende week zaterdag zo rond en nabij half drie. Dan is Lex er uiteraard weer. Dan gaan we snel over naar Jap. Ja, waar het ondertussen een beetje uh, een die naar beneden begint te komen hier op de glee. En uh, de eerste uh, herenpartij afgelopen is... We gingen weg bij 4-1 in het voordeel van Antal van der Duim. Nou, daarna heeft uh, Spot eigenlijk geen deuk meer in een pakje te kunnen slaan. En ging die uh, derde set dus met uh, 1-6 naar uh, Amstelpark. Dit dus op dit moment leidt met 2-1. En op baan 2 ging het in eerste instantie heel erg goed voor Hilbert van der Duim. Onze uh, Duitser in Zandvoortse dienst. Die brak uh, verscheppingen. Maar uh, net voordat wij weer in de, in de uitzending kwamen, brak Verscheppingen terug. En dan staat er nu 5-5 in de derde zit. Mega spannend natuurlijk. Uh, het is niet zo dat, uh, uh, zoals bij de Kruislem, dat hier bij 6-6 uh, uh, doorgehouden. wordt. Hier wordt gewoon natuurlijk de tijdberg gespeeld. En dat is uh, altijd afwachten wat dat uh, uh, brengt. Zometeen krijgen we nog uh, damesdubbel en de herendubbel. De herendubbel zal wel even op zich moeten wachten. Want zowel bij Amsterdam als bij Zandvoort gaan dezelfde heren de dubbel spelen. Die krijgen altijd uh, een bepaalde tijd van de uh, uh, scheidsrechter om uh, te recupereren. Uh, dat kan het verwisselen tussen een half uur en drie kwartier. Ligt eraan uh, hoe zijn pet staat en hoe, het eigenlijk, uh, hoe laat het gaat worden. Uh, de dames zullen waarschijnlijk zo meteen op baan. Uh, nee, die kunnen best beginnen als de heren klaar zijn. Want uh, de dames spelen altijd op baan twee. En zij heeft uh, verscheppingen. Zijn uh, zesde uh, opslagbeurt uh, uh, in deze. Uh, Zet gewonnen. Dus Van der Duim, die, van de Zilbert, die moet gewoon nu zijn opslag houden. Wil hij nog gelijk komen om daar een tiebrek uit te halen? Nou, dat krijgen we straks nog door. En uh, dan uh, wil ik jullie graag nog uh, uh, vertellen hoe dat gegaan is. Oké, okay, bedankt voor deze update en uh, we komen later bij je terug, Joop.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 Leuke, gezellige, bekende nummer van Luna. Nou, wat wel leuk was om uh, nog even te vertellen is dat, uh, dat, er, uh, dat de Dorsomroeper uh, die uh, heeft gezellig ook meegedaan. Want um, in het begin uh, om, uh, al, om twee uur uh, begonnen, ze, uh, begonnen ze te lopen vanaf het Rabaisplein met een uh, best wel grote groep uh, Duitsers. Uh, vanaf het Rabaisplein met Luna ervoor en de Dorsomroeper door de Kerkstraat een geweldig dus uh, die, die hebben ze buiten mensen ook uh, meegenomen, uh, ge in ieder geval. En uh, ja, daar zijn ze naar heen gegaan. En daar hebben ze met z'n allen nog even een lekker gezellig een bakje koffie gedronken, of thee, of Chocomel natuurlijk. En daarna begonnen. Uh...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 Nou, de legt van Oren ook weer eens in de studio studioadversier van hem. Moet je met denken. You uh, when the rain begins to fall. German Jackson samen met Pia Sadora. Leuk plaatje zo op de zaterdagmiddag. Hij zou nu wel thuis zijn en de boodschappen gedaan hebben. Want nu regent het weer. Dus hij, die zit nu weer veilig thuis. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Doet hij goed. Ja, ik kreeg nog een uh, mooi nagekomen bericht uh, luisteraars. En dat uh, is voor de muziekliefhebbers onder ons.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 Nou terecht geworden, hè? De biljatters van uh, Café Almsteen Van harte gefeliciteerd nogmaals Nomaals, ja. Met die uh, balen van uh, die mooie prijs Hier is weer lekkere muziek Get back the start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 Dus zo.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 En ja, poppies waren dat op de Zalvoetseradio -no, Mooi nummer Ja prachtig nummer uh, Nog even nog meer nieuws vanuit uh, Monaco Waar zoals u weet de kwalificatie Vanmiddag verreden is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 Die rijden daar nog harder dan normaal voorbij. Dus ik, uh, ik uh, hou me hard vast uh, morgen. Ja, en dan uh, zag ik dat uh, bij de tunnel natuurlijk met uh, Peres. Ja, Toen dacht klopt. ik van nou, dat komt door dat systeem. Maar dat stond al uit. Dat, dat, als het goed is, stond dat uit. Maar de, de nadere gegevens. Hij is uh, naar het ziekenhuis overgebracht. En nadere gegevens ontbreken ons nog. Oké, okay, tot zover het Formule 1-nieuws bij CFM. Hier is Boudewijn de Groots, Malababba.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 Gaat je naam in trond, bij het blond schuimend bier. Malababbe, kom, malababbe, kom hier. Lekker stem, mij lekker dier van plezier. Malababbe is rond, malababbe is blond. Een zoen op je mond, malababbe, lala.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 Malababwe kom hier, lekker stuk malen mij lekker dier van plezier. Malababen is rood, malababen is blond. Een zoen op je mond, malababen, la, la. Ja, die fles champagne. Oh, Zou ik hem hier was oh, op? Sure, yeah, joh, joh, joh, joh. Zo, zo. Het is je hart te zien over het jouw. <laughs> nee, luisteraars. Nee, nee nee. Naam, nee, nee. Nee, De fles is nog dicht. Jongeren, Boudewijn de Grote en Malle in Concerts. Ja, we gaan weer over naar Jafres. Het Tennissen hier in het op de Glee. Hoe is het dat? Ja, uh, winterskoud, dat heb ik al eerder gezegd volgens mij. Maar uh, de tweede herenpartij is ook afgelopen nadat de eerste herenpartij met, uh, in de derde set met 6-1 naar Amsterdam is gegaan. Uh, daarna was het uh, uh, Marcus Hild tot die Zandvoort in de race kon gaan houden. Hij kwam met uh, 6-5 achter te staan in die derde set, maakte er nog 6-6 van. En toen werd er natuurlijk een tiebreak en dan kan het wel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 Ik betwijfel het, we zullen het zien. We kunnen het helaas niet voor de radio meenemen. Uh, dat leest het in ieder geval volgende week in de Zandvoortse Courant dat sowieso. Uh, want uh, dan is het in ieder geval het verslag. Uh, nog even, de volgende morgen speelt Zandvoort uh, uh, ook weer. En dat is bij uh, Lobbelaar. Dan dinsdag naar Den Helder, de Helderse TC En dan donderdag op Hemelvaartsdag is de laatste thuiswedstrijd van deze Eredivisiecompetitie tegen Van Hoornen uit Weert. En uh, dan zal ik, uh, weten we op welke plaats Sandvoort geëindigd is. Laten we hopen dat ze in die Eredivisie kunnen blijven. Het, het is natuurlijk wel, het heeft een charme, het, het, de echte topteams van Nederland, topclubs van Nederland, die halen gewoon spelers uit het buitenland vandaan. Dat moet ook gebleken zijn uit uh, de namen die ik de laatste paar, uh, of anderhalf of twee weken uh, heb geschreven en over heb gepraat. Uh, Zandvoort uh, heeft ook drie spelers erbij gehaald, of de Volkjaar gaat gebeuren. Ik weet het niet, we zullen het zien, ik kan helaas niet uh, in de kopje kijken, maar dit was in ieder geval uh, de reportage vanaf De Glee, het, het, het thuispark uh, van het tennis Zandvoort, Beemsterkaas Tennis Club Zandvoort, uh, uh, voorlopig 1-3 achter en er komen nog twee partijen. Oké, okay, nou misschien kunnen ze voor de dames een uh, rustje in huis halen, hè? ze toch uh, van ver weg moeten komen. Ja, wie zou Of bedoel ik nou Rus gewoon? Oh ja, die bedoel ik. Ja, ja. Die heb ik hier wel eens zien spelen. Die speelde toen bij een ander team. En dit was nog voordat ze dus internationaal bekend werd, Oranje Rus. Geweldige goede tennisster. zeker. Oké, dat blijkt ook wel uit overwinning tegen Kim Kleijsers, natuurlijk. Ja, nou, moet ik wel zeggen dat Kleisers niet een goed goede was. Hij is ziek geweest. Dat heeft er wel mee te maken. Maar dat doet niks aan haar overwinning. Ze zit gewoon in die derde ronde, laten we dat je dankjewel en tot de volgende keer, keer. Ja. Uh, oké okay, dat was Jan Fres met de tennis van vandaag en hier is uh, Mike Oldfield en uh, Moolight Shadow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 A celebration to last throughout the years So bring your good times and your laughter too We gon' celebrate your party with you, come on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 It's alright right. that I have a good job tonight Let's celebrate It's alright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 Muziek aan het einde van uh, dit programma Samford op zaterdag Je hoorde Forever Young Oeh, was het maar waar hè? Ja. <laughs> Was het maar waar <laughs> Nou, je kan er nog best mee door hoor Rob. Jawel, jawel, jawel, jawel. jawel. Jij wel. Uh, ja, het zit er weer op uh, Rob Ja, dankjewel weer Drie uur uh, live vanaf het gasthuisplein Het regenachtig gasthuisplein Vanavond natuurlijk allemaal voetbal kijken Heerlijk Ik heb Chips, finale. finalen dus, uh, In alle horecagelegenheden zal de TV wel aanstaan En, uh, dus als u, en anders kijkt u gaan, gewoon lekker